Vandaag ongeveer 15 graden, mooi gebewolkt en plaatselijk een bui. Dit was.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 Born so bad.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 What kind of life?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 Wait, not again I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 Slaap lekker. slaap lekker, slaap lekker. hey, is wat ik zei tegen haardens. Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch. Tje, hey, is wat ik zei tegen haardens. Slaap lekker dingen, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch.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 alle peuters van drie jaar zouden vijf ochtenden per week naar de basisschool moeten kunnen. Dat staat in het advies van de onderwijsraad aan demissionair minister Rouwvoet. De uitbreiding van het aanbod moet de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren. Nu gaat ruim 90% van de driejarigen naar de kinderopvang of de peuterspeelzaal. Maar de kwaliteit van die instellingen lijkt volgens de onderwijsraad achteruit te gaan. De onderwijsraad schat de kosten van de uitbreiding van het basisonderwijs op 100 tot 200 miljoen euro. De afgelopen tien jaar zijn ruim 1500 jongeren van 18 tot 25 omgekomen bij autoongelukken. Dat is ruim één zesde van het totaal aantal verkeersdoden, zegt het CBS. De helft van de jongeren zat zelf achter het stuur... en ze overleden meestal na een botsing tegen een paal, boom of vangrail. Het aantal omgekomen autobestuurders tussen de 18 en 25 is de afgelopen tien jaar wel afgenomen. In 2000 waren het er bijna 100 en vorig jaar iets meer dan 50. Sovjetleider Stalin heeft in de Tweede Wereldoorlog twee moordcomplotten tegen Hitler afgeblazen. Dat heeft de Russische generaal en ex-minister Kulikov gezegd op een conferentie voor historici in Moskou. Volgens hem was Stalin bang dat nazi-Duitsland na Hitlers dood een afzonderlijke vrede zou sluiten met de westelijke geallieerden. Kulikov zegt dat de Sovjets zowel in 1943 als in 1944 een gedetailleerde plan hadden om Hitler in zijn bunker te vermoorden. In beide gevallen zette Stalin plotseling een streep door het moordplan. PvdA-leider Cohen heeft spijt van de manier waarop hij het verkiezingsprogramma heeft laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. In de berekeningen aan het CPB had de PvdA opgenomen dat de AOW-leeftijd al in 2015 zou worden verhoogd, terwijl de partij de verhoging pas in 2020 noemt. Volgens de PvdA is het jaartal van 2015 genoemd om aan de moderne